Hartelijk welkom bij Eindtijd en Profetie. We zijn bezig met het uh, onderwerp Eindtijd, Israël en de islam. Uh, een boek wat ook net is uitgekomen, Jan uh, en zijn tweede druk heeft. Uh, waar heel veel in staat, ook over het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Hartelijk welkom. Kalifaat, de islam, de, de islamitische messias, we hebben het al een paar keer genoemd in de vorige afleveringen, maar nu gaan we het er echt over hebben. Vertel. Oké, okay, oké. Okay. Ik moet vooropstellen dat in de Koran... daar wordt met heel veel respect over Jezus gesproken. Isa wordt hij genoemd ja, in de Koran. klopt. Over zijn wonderen, over zijn maagdelijke geboorte, enzovoort, enzovoort. Ook over zijn terugkomst, toch? En ook over zijn wederkomst. En daar wil ik één tekst over lezen, want dat is het verschil... Dat is in de vierde soera, dat zijn de bijbelboeken, je weet dat waarschijnlijk... Maar dat kan ik hier niet vinden natuurlijk. Nee, nee, want ik heb hier... de. <laughs> je hebt de, ik de Koran bij je. Tot, tot verdriet van mijn vrouw <laughs> heb ik de Koran in de boekenkast staan, maar ja, dat heb je natuurlijk okay. nodig. Nou, we geven je toestemming om vandaag voor één keer uit de Koran voor te lezen. Oké, okay, nou, daar gaan we dan. Uh, en dat is het essentiële verschil met de islam. Let op, ik lees soera 4. En de sura's die zijn niet in chronologische volgorde of verhaalvolgorde... maar in lengtevolgorde okay. in de Koran. Ja. De eerste is de langste de laatste is de kortste. <coughs> okay. Nou, sura 4, vers 157. En omdat zij zeggen... We hebben gedood de messias Isa. Dus we hebben gedood de Messias Isa. Dus zij zien Jezus ook als Messias. De zoon en, van Maria. En zij erkennen dat ze hem gedood hebben. Uh, nee, Wegens hun zeggen, wegens het zeggen van de Joden. Oh ja. uh, wij hebben gedood uh, de Massie, Isa, de zoon van Mariam, de boodschapper van Allah, Maar ze hebben hem niet gedood en ze hebben hem niet gekruisigd. Dus oh, Oké, okay. zo zit het in elkaar. De ene, ene kant, ze verwijten dus dat eigenlijk de uh, Israëlita uh, uh, gedood hebben, maar ze wij, ontkennen. Hij, de kruisdood wordt ontkend. Ja, ze ontkennen de kruisdood. Maar voor hem werd wel een schijnbeeld gemaakt van hem. En zij, die daarin van mening verschillen, zijn echt in twijfel over hem. Ze hebben daarom geen wetenschap anders dan het navolgen van een blote mening. En zij hebben hem niet gedood, dat is wel zeker. Nee, wat nog verder, Allah heeft hem tot zich verhoogd. En Allah is geweldig en wijs. Dus wat gelooft de islam... Dat de heer Jezus als groot profeet niet gedood is, niet gestorven is aan het kruis... dus geen verzoen sterven, mm -hmm. maar dat hij dus door Allah naar de hemel is opgenomen... en daar in een schijndode toestand ligt, te wachten totdat Allah hem uit de doden zal opwekken. Ja, want het kruis past natuurlijk niet in hun beleving. Dat past niet in hun uh, theologie, in hun denken. Mm -hmm. En wat, hoe gaat dat dan verder... Nou, over de eindtijdleer van de uh, islam staat bijna niets in de Koran. Het belangrijkste wat er in de Koran staat is over de laatste dag en het laatste oordeel. Dat is voor hen het, het allerbelangrijkste. Dat maar, geheimzinnige, verschrikkelijke, afschrikwekkende laatste oordeel van uh, de godheid komt van Komt dat islam. overeen met wat er in de openbaring staat? Nee. Niet? Nee, dat komt niet overeen. Okay. Uh, veel staat er in de, in de Koran uh, dat bijbels klinkt. Maar toch in bijbelse zin erg verschilt. En hebben zij dan een, uh, je zegt laatste dag, hebben zij een bepaalde datum? Nee. Ook niet? Nee, dat, uh, dat is helemaal in de hand van Allah, dat, uh, dat weten ja. ze gewoon niet. Nee. Maar uh, wel uh, is het een feit dat men daar natuurlijk vreselijk benauwd voor is. En dat een islamiet geen zekerheid van het heil kan hebben, behalve als hij sterft in de jihad, in de heilige oorlog. Ja, Tegen dan, de dan Joden. krijgt hij allerlei beloftes uh, mee. Ja, dan krijg je die beloftes en allerlei dwaze beloftes ook ja. waar een, een echte islamiet, een echte moslim niet in gelooft ook. Maar wel, waar wel de kinderen van de, de Hamas en van de Fatah eh, gek meegemaakt worden natuurlijk. Hè? Ja. En dat is, dat is heel erg tragisch, ja. heel verdrietig. Ja. <coughs> nou, waar halen ze dan hun eindtijdleer vandaan? Uit de zogenaamde hadith. H-A-D-I-T-H. Wat is dat? Dat is ongeveer... Zo'n 150 jaar na de dood van Mohammed zijn er allerlei verhalen over hem en over zijn uitspraken eronder gaan doen. En er zijn wat moslimgeleerden, grote geleerden waren dat. Die hebben duizenden, duizenden van die verhalen bij elkaar gehaald. En ze hebben een soort commissie benoemd die uh, ging uitmaken wat authentiek is en wat niet echt is. Ja. Zoals de joden dus de Talmud hebben. En sommige christenen van ons hebben de drie formulieren van eenigheid. Ja. ja, dat is toch zo? Ja, dat is en, zo. En, en zo hebben dus de moslims ja. de, de, de hadiths. En die hebben bijna evenveel gezag als de Koran. En daar halen ze hun eindtijdleer vandaan. De komst van hun messias. De zogenaamde Mahdi, die ze verwachten. Uh, of de twaalfde imam, dat is een of andere mm -hmm. opvolger van Mohammed... Die uh, op een gegeven moment spoorloos verdwenen is. Ja, jij, jij vertelde dat uh, Ahmadinejad uh, in de vorige aflevering uh, meende dat hij zeg maar, de soort Johannes de Doper van die macht die ja, is. Ja, uh, en hij, dat, dat zegt hij ook openlijk in zijn redenvoeringen voor de Verenigde Naties. Dat, openlijk getuigt hij van zijn geloof en volgt helemaal de sporen van Mohammed na. Eerst vrede aanbieden, uh, de mensen oproepen tot bekering, tot de islam. Dat, dat doet hij gewoon. Ik zie, zie balkenende al voor de Verenigde Naties uh, uh, niet wat mekkeren over het milieu, maar uh, spreken over de komst van de Heer Jezus. Tjonge, ja. Jongen, jonge, jonge. Ja, dat, dat, ja. dat, dat, dat is wat. Dat doen ze dus wel gewoon. Nou, en die mahdi, dat is de Messias. En die mahdi zou zal een, een machtige kalif zijn, die de islamiet ook verenigen zal... ...en met een groot leger tegen Jeruzalem op gaat trekken. Dat is maar het. waar komt die Messias dan vandaan? Dat uh, weten ze niet. Hij zal zich openbaren. Ja ja. Hij zal ineens kenbaar worden voor alle islamieten, alle moslims. <kug Bunnen> uh, wat, wat, wat bevreemd is natuurlijk, waarom komt uh, uh, uh, uh, uh, uh, een waarom komt Mohammed niet gewoon terug? Dat ze die parallelen... Ja, nou ja, je, je ziet heel veel kopieën. Hè. kopieën dat van, zie je natuurlijk bij de joden ook, waarom komt Mozes niet terug? Wat Mohammed voor de islam is, is Mozes voor de Joden natuurlijk ook. Ja, precies. Ja. Ja. En wij verwachten ja. dan de heer Jezus terug. Nou, ja. zij verwachten dan dat als die macht die oorlog gaat voeren tegen Jeruzalem, dat Allah in de hemel Isa zal opwekken. Ja. En die stuurt hij naar beneden toe en die gaat dan zich onderwerpen aan de macht die. En hem als assistent dienen. Maar voordat hij mee gaat oorlog voeren, gaat Isa naar Mekka. En gaat daar de uh, nodige pelgrimslijst maken. En dan gaat hij de macht die helpen, assistent van de macht, die zich aan hem onderwerpen. En dat is ook typisch, hè, als je dat bekijkt in de Bijbel. Want wat was het doel van de duivel toen hij de Heer Jezus verzocht daar uh, in de verzoeking ja. in de woestijn? Onderwerp je aan mij. Ja. Onderwerp je aan mij. Ja. En dat zien we hier, komt dat ook weer om een hoek kijken. Die, de macht van, wat dan velen geloven, dat die macht die, de islamitische kalif ofzo, dat dat de antichrist zal worden. Maar je zou denken dat hij, uh, zeg maar, rechtstreeks richting Jeruzalem zou gaan en niet richting Mekka. Uh, nee, hij moet, eerst moet hij dus zich aan Allah weer onderwerpen door die pelgrimsreis. De verplichte pelgrimsreis ja. voor de moslims, een van de vijf of zes verplichtingen van de, de moslims, ja. zal hij eerst gaan doen. Weer dat feit dat, dat de duivel Jezus eronder wil krijgen. Ja. En dat zie je ook als hij ten hemel opstijgt he, in Isaiah 14 en in Zegiel 28. Als hij ten hemel op wil stijgen en zich wil zetten aan de rechterhand van God. Dan woest is hij als hij de heer Jezus daar ziet. Snap je? Want hij is gezeten aan de rechterhand van God. Dat, dat zie je hier ook weer. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ik me wel voorstellen als het gaat om, om de heer Jezus. Maar als het gaat om de Mahdi, wat heeft de duivel daar nou voor belang bij? Die Mahdi. Ja. Omdat, uh, ten eerste, die, die Isa, volgens de islamse hadiths, zal dus de Mahdi helpen Jeruzalem te veroveren. Ja. Hij zal uh, ook uh, woedend tekeer gaan tegen de Joden. En hij zal jou en mij en alle luisteraars voor zover nodig, uh, be bekeren aan, uh, naar, naar de islam. Ja. Dat zal Isa zijn taak zijn. Maar Isa, uh, dat is dus niet de heer Jezus. Nee, natuurlijk, maar goed. Zij, Kijk, zij hebben uh, dus een vals heer Jezus, ja, ja. Uh, die ze Isa noemen. Ja. En wij, wij zien dan, dat zal dan waarschijnlijk de profeet van de antichrist zijn of zo... Om, als het model van openbaring 16 aan, mm -hmm. 13 aanhaalt. Snap je? Ja. Maar dat is dus het gevaar. Die eschatologie van de islam lijkt zo ongelooflijk veel op de Bijbelse eschatologie. Ja, precies. Want en daar ook, word je dus makkelijk ingeluisterd zou je bijna zeggen. Ook die macht die, die zal, of de antichrist of hoe je het noemen wil zal een tijdperk van, van waarschijnlijk drie en een half jaar van grote vrede op aarde uh, uh, aankondigen. De grote schijnvrede, zoals die bij ons nu de, de schijnvrede, ja. ja. Zal die uh, brengen, hij zal voorspoed brengen, hij zal grote problemen oplossen, problemen in het Midden-Oosten oplossen, helpen de tempel herbouwen daar in ja. Jeruzalem. En iedereen die uh, niet de Bijbel kent, Gods poort kent, die zal erin trappen. Dat is al een groot... Ja, want die zal denken van, ja, dit is toch allemaal bijbelse beschreven, ja, ja. de tempel en noem maar op uh... Ja, en Isa is Jezus en de ja. god van de islam ja. is ook de godheid van het christendom ja. en de godheid van de joden. Ja. Dus daar, ja. daar ligt de grote... De, de, ja, de... alleen er zijn maar twee soorten mensen die zich daartegen zullen verzetten. Dat zijn orthodoxe joden. Uh, die verzetten tegen een heleboel dingen, zeg maar... Uh, ja, en, en bijbelgetrouwe christenen, ja. die verzetten zich ook tegen een heleboel dingen. Ja. Maar die zullen dat geleid door de heilige geest, op grond van Gods woord, zullen die dat uh, goed onderkennen. Ja. En die zullen dan in die eerste periode van de die of de antichrist of hoe je hem noemen wilt, zullen die gruwelijk vervolgd worden. Er komen vervolgingen zonder meer. En dat zien we ook in openbaring uh, hoofdstuk 6. Daar zien we dat daar de zielen onder het altaar, en dat zijn de mensen die dus onthoofd zijn. En dat is een van de grote, de echte straffen onder de islam. Onthoofden. Ja, uh, absoluut. Die ja. zullen daar, die zullen klagen en zullen zeggen, hoe lang breekt gij niet ons, snap je? En dat, dat zijn dus mensen dus die tijdens. Die, die tijdens dat de eerste periode van de antichrist en daarvoor ja. omgebracht zijn ter wil van hun geloof. Ja. Vandaar ja. ook dat we nu ook zien dat er steeds meer brevel komt tegen. Uh, het bijbelgetrouwe Christendom. Ja, ja dat, dat uh, is, is een scenario... Wat uh, heel duidelijk wordt. Hè? He, wij, wij, wij kennen het bijbelse scenario een beetje. We het de grote keer lijnen kennen wij daarvan. Ja, ja we hebben het vorige keer al over gehad dat er ook verschillende scenario's zijn. Maar um, heeft, heeft de, de islam ook een, een, een eigen scenario, een, een eindtijdscenario? Dat ik net noem. Ja. Uh, er zal een tijd van grote chaos komen. Uh, de, dat dat zien van. zij ook. Ja. Ja. En de islam zal ook lange tijd onderdrukt worden door het westen, door het christendom. Ja. Wat natuurlijk ook het Engelse mandaatgebied en het Franse ja. mandaatgebied eh, na de Eerste Wereldoorlog heeft plaatsgevonden. Ja, en, ja. en Het westen heeft dus ook eh, ja. de islamlanden onderdrukt. Ja. En, en daarna... Zal de islam de kop weer opsteken, ze hebben grote en kleine tekenen en een van de tekenen is dat er oorlogen zullen ontstaan en te midden van die oorlogen zal de macht die komen en, en, en het, het wereldrijk van de islam zal die ook weer gaan herstellen en gaan opbouwen. Wat zo'n mahdi denk je alleen herkend door, door de, de, de moslims of, of zal de wereld hem ook herkennen als een bijzonder iemand? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat ook de hele wereld achter hem aan zal lopen. Ja. Want het is niet dezelfde persoon als de antichrist. Uh, veel bijbeluitleggers, steeds meer tegenwoordig, denken dus dat uh, de die van de islam de antichrist zal zijn. Ja. Ja, ja. Dat, uh, dat is een, een nieuwere oh ja. gedachte hierover. Ja, ja anderen dus niet, denken niet dat het... Sarkozy. Anderen denken dat het inderdaad de president is van de Europese Unie. Ja, ja, ja. Uh, weer anderen, zelfs aan, uh, aan, aan Barack Hussein Obama is het getal 666 vastgeplakt. Ja, daar zijn al heel veel verhalen oh, over. Oh, er zijn zoveel verhalen, ja. maar daar komen we nog wel een keertje op. Ja, ja. Maar kijk, het is altijd het hoofddoel van de islam is het koninkrijk van Allah op deze aarde te vestigen. Ja. Een klein stukje geschiedenis in 632 na Christus, stierf Mohammed. Ja. Onmiddellijk daarna braken de veroveringsoorlogen van de, eh, de moslims los. Ja. In 711 staken ze de straat van Gibraltar over. En binnen een paar jaar hadden ze heel Spanje, Portugal en Zuid-Frankrijk veroverd. Gelukkig in 722 bij Poitiers heeft Karel Martel ze tegengehouden. Anders waren we allemaal hier islamitische landen geworden. Dan was het scenario heel snel. Ja, dat, dat, dan had ze, dat was deze eind. Ja, ja, ja. Ja. Nou, daarna, zo'n paar honderd jaar later, is er weer een opleving van de islam geweest. En dat was onder het Turkse kalifaat. Ja. Vorige keer heb ik verteld, in 1453 hebben ze Constantinopel veroverd. Ja, en dat Turkse Rijk... ...was zo ontzettend groot, dat was Irak, Iran, Syrië, Israël, Egypte, heel Noord-Afrika. Maar ook nog eens een keertje... Was dat niet groter al... dan het uh, Romeinse Rijk? Uh, ja, denk het wel. Dat, ja, ja. Wat, wat ze minder waren naar het westen, waren en ze, ze mee meer naar Oost. het het turkse Rijk. Ja, ja. En heel Oost-Europa, dat was helemaal uh, Islam. Europa, hè? Ja. Behalve dan een stuk van Joegoslavië. De Serven hebben zich altijd tegen de Islam verzet. Ja. En uh, nou, toen is er nog meer gebeurd. Zelfs in 1653 hebben de islamieten, hebben ze de moslims, hebben Wenen belegerd. Ja. En ze hadden bijna Wenen veroverd. Dat was, de paus was doodsbenauwd dat ze dan door zouden stoten naar het zuiden... en Rome zouden veroveren. En daar was een Poolse vorst die daartussen zat. Er was een Poolse vorst die daartussen zit. Ja. Die heette Jan, heette die ja. ook nog. Jan Sobieski ja. ja. En die heeft met wat Duitse legers, een klein legertje... Heeft die, die hele moslimgroep heeft die weggejaagd. Is dat is ook een wonder geweest. Dat is ook een wonder geweest ja. dat we daar ook weer gered zijn... van die moslimoverheersing. Dat is de tweede overval geweest. Maar dat Turkse rijk dat zo groot was... Dat heeft geduurd tot 1918, want in de Eerste Wereldoorlog hebben de Turken meegedaan met Duitsland, met, met Kaiser Wilhelm. Okay. En toen hebben de geallieerden, de Engelsen en de Fransen, die hebben die Turken verslagen. Toen is er een eind gekomen aan het Turkse Wereldrijk. En, Want Duitsland hoorde daar uh, toch niet bij? bij het, uh, nee, de, maar dat, dat was een as. Dat was de Duits-Turkse as, was dat ja, toen. Ja, ja, ja. Die samen dus de wereld wilde opdelen. Ja. Duitsland had toen al dus, een Dus dat scenario was gewoon van opnieuw... van wij willen gewoon ja, de, wereld, ja. de wereldmacht ja, ja. in handen hebben. en Keizer Wilhelm wilde daar ook een beetje van meesnoepen natuurlijk. Ja. En toen is er in 1924, is er nog iets merkwaardigs gebeurd in Turkije. Toen is Atatürk... Mm -hmm. Die heeft van Turkije een wereldse staat gemaakt. Ja. Dus toen zeggen de mensen die dan dat scenario van een Turks kalifaat als wereldrijk handhaven. Toen is het beest heeft een dodelijke wonde gekregen. En dat lezen we dus ook in openbaring 13. Ja, dat is een bekende tekst. Ja, ja, ja, ja, ja. dat klinkt aardig hè. Ja, in openbaring ja. 13 lezen we over het beest uit de zee. Ja. En dat beest uit de zee had koppen met namen van godslastering. En het leek op een luipaard. En zijn poten een beer. Zijn bek als van een leeuw. En de draak, dus de duivel, gaf hem zijn kracht, zijn troon en zijn macht. Dat is precies dat beest ook van Daniel. Dat is een combinatie van die vier beesten van Daniel. Ja. En wat gaat er gebeuren? Ik zag een van zijn koppen ten dode gewond. En die koppen... Die tien koppen, dat zijn al die wereldrijken die er in de leeuw der eeuwen geweest zijn. Dat ja. ja, is uh, beginnen bij Egypte, bij Assyrië, bij het uh, Babylonische Rijk, bij het Med uh, Persische Rijk, Persisch Rijk. het, het Griekse, Rijk, Griekse Rijk, het Romeinse Rijk ja. en dan het, het Zevende Rijk, dat is een van die koppen, dat is het Turkse Wereldrijk. Snap ja. je? Ja. Dat is daartoe geweest. En die is een dodelijke wonde en die kop die geneest dan, en dat is. ...de opkomst van de islam in deze tijd. Ja, en zo had ik dat eigenlijk nog nooit gezien. Nee. nee. En dat is dus uh, een scenario dat eigenlijk de laatste vijf, zes jaar pas uh, weer opgekomen is. Uh, vooral door het schrijven van een, uh, een Palestijn die in Bethlehem geboren is. Hij heet Walid Shubat. En die uh, terrorist was. En niks liever deed dan joden veroorde, uh, vermoorden. Ja. Maar ja, het wordt altijd een probleem als de Bijbel gaan lezen. Want ja. daardoor is hij radicaal bekeerd. Okay. En hij zegt, ja. jongens, uh, uh, wat een flauwe kul om dat Romeinse uh, wereldrijk. Dat herstelt het Romeinse rijk. Dat het moet Turkije zijn. Want Turkije ligt recht ten noorden van ons. Okay. En nergens in de Bijbel is sprake van Rusland, zegt hij. Ja, ja. Snap je? En, en, en, en Turkije... Dus Turkije altijd... is de uh, gateway... Naar, uh, ja, en de Turkije, Turkije heeft het op één na sterkste leger van de NATO. Het sterkste is Amerika. Ja. Het tweede sterkste leger is, is, is, is China en, en Rusland. En het vierde leger van de wereld is Turkije. En Turkije heeft macht in al die Arabische landen. Ja. heeft invloed op Ahmadinejad, heeft invloed op Syrië. En heeft een goede relatie met Israël. Alleen met Amerika. En met Amerika. Alleen, en met Amerika. Ja. Ze hebben gemeenschappelijk vlootoefeningen in de Middellandse Zee. Ja. Maar het probleem in Turkije is dat het leger de macht heeft. En niet... En zolang het leger de macht heeft, is het een seculiere staat. Ja. En acceptabel ook voor, uh, voor de Europese Unie. Ja. Maar die partij die daar de macht heeft, de Partij voor Gerechtigheid en Vrede... van Erdogan en, en van mm -hmm. Goel, die partij, die is... Extremistisch islamitisch. Zwaar islamitisch. Dus op het moment dat het, zeg maar, die machtswisseling plaats gaat vinden... Ja, eh, dan, dan, heb... dan grijpt het leger in. Ja. Dat hebben ze ja. diverse keren gedaan. Zodra ja. die extremisten de macht krijgen, zegt het leger, kom nou, dat, die gein... Maar die wil, moeten... zeg maar, wil die, die, die, dat scenario van, uh, van, van de, de, de, de hele islamitische wereld... ...gestalte krijgen, dan zal dat toch een keer een andere beweging moeten worden. Dan... Dat, dat, gaat ook, dat gaat ook wel gebeuren, dat, ja. uh, dat zit er ook heel erg dik in op dit moment. Ja, ja. ja Turkije zoals wij het kennen, van, van wat we ervan horen. We horen het natuurlijk als excessen, hè, uh, maar over het algemeen zien we het toch uh, wel redelijk als een westerse natie. Ja, maar we, we weten niet wat er werkelijk gaande is, omdat die hele gedachtenwereld van die mensen ons onbekend is. Ja. En, en nu krijgen we de, de eerste overval op de westelijke wereld, was dus in het jaar, de 8e eeuw, 700. Ja. Ja. De tweede was in de 17e eeuw, de bij Wenen gestopt. En nu hebben we weer een overval op de westelijke wereld. En ze hebben drie of vier machtige wapens, de islam. Ten eerste de demografische wapens. Ja. Dus uh, binnen twintig jaar zijn er uh, bijna meer uh, moslims in, in, in ons land en in West-Europa dan er uh, andere mensen zijn. Ja, omdat we die allemaal nodig hadden om te werken. Ja, ja natuurlijk. En, en omdat het geboortecijfer ligt veel hoger. Ja. Het tweede is het democratische wapen. Want ze maken gebruik van de democratische rechten om hier allerlei posities te verwerven. Ja. Dan, ja, neem het eens kwalijk. Mm -hmm. Het derde wapen is het dreigen met geweld. Als de terroristische niet... acties. Ja, dat is, uh, dan de terroristen. Mm -hmm. En het vierde wapen is uh, verdragen of overeenkomsten sluiten. En die dan later weer verbreken. Zoals de Hamas en de Fatah dat zo vaak met Israël hebben gedaan. Ja. En zo sluipend, maar ook op een agressieve manier... ...komt de islam, komt de moslimwereld over ons. En de terroristen, die zeggen dat... ...islamitische extremisten zeggen dat heel duidelijk. Die zeggen... Wij winnen het toch op den duur. Ja, waarom dan, zei iemand, waarom dan? Hij zegt, kijk, wij hebben een ideologie. Wij hebben onze eindtijd leren. Wij hebben iets waar we naartoe werken, waar we ons leven voor geven. Ja. He, voor, het, voor het rijk van, van de machti, voor het rijk van, van de sharia, voor het kalifaat. En jullie hebben helemaal geen ideologie meer. Jullie kerken lopen leeg en, en, en, en jullie rotzooien maar wat aan. Ja. En dat is dus een angstig vooruitzicht. Ja, is dus dat. enerzijds zeg maar, zijn, zijn uh, moslims zeg maar, overal in Europa uh, verzameld. Ze krijgen overal uh, ook hun plekken. Je zou ja, bijna ja, ja. zeggen van nou, meneer Wilders uh, in Nederland heeft toch wel aardig gelijk met zijn, uh, zijn oproepen om daar voorzichtig mee te zijn. We gaan ja. de politiek niet bijhalen, maar... Ja, hij heeft, wat dat betreft, heeft, in die heeft, die zin hij, heeft zin toch, hij natuurlijk wel, heeft, wel, heeft, wel heeft, hij, heeft, hij een, een duidelijk punt te maken. Ja. Ja. En ik vind uh, de manier waarop onze Nederlandse politici zich tegen hem afzetten, vind ik maar één woord voor kinderachtig. Nou ja goed, hoe dan ook, de wijze waarop hij het brengt is misschien ook niet altijd even wijs, maar... Uh, ja. Zo hij... zullen ze ons ook zeggen, is niet altijd even wijs, voor ja. <laughs> oh, die. Ja, maar goed, in, in principe uh, is, is het natuurlijk wel een scenario wat zich... Uh, zeg maar Duidelijk aftekent. ...sluipend ontwikkelt. Uh, ja, maar met de sneltreinvaart. vaart. Jawel, maar het is sluipend begonnen de... en dat gaat steeds sneller. Natuurlijk. Weet je, zo is dat ook in Nazi-Duitsland gegaan. Ja. Iedereen wist waar Hitler voor stond. Mijn ja. Kampf heeft hij in 1924 geschreven. Ja. En toen hij aan de macht kwam, let wel op democratische wijze. Hij had maar 30%, ongeveer 33% had hij maar van de stemmen. Maar Hindenburg en, en ze konden geen regeringsvormen, hebben ze het aan Hitler gevraagd. Ja. Nou, binnen een mum van tijd had hij Duitsland uit het slop gehaald. Ja. Uit het economische slop. Uit het ja, slop dat ze zich door het Verdrag van Versailles in een hoek getrapt voelden. Ja. Duitsland was een machtige natie geworden. Zal... Zullen we daar de volgende aflevering mee verder gaan? Want uh, wij zijn lang niet door deze stof heen. Maar de tijd zit er wel op. En het lijkt me goed om het zeg maar, voorbeeld van hoe het met het uh, nazi-rijk uh, gegaan is. om daar tegen de. Uh, ontwikkelingen van de toekomst aan te houden zodat we gewoon daar scherp op zullen zijn. En dan de kerken moeten dan niet vergeten dat het enige antwoord op de opmars van de islam is een opwekking. Ja. Dat, dat ook de moslims zien de kracht van het evangelie van de heer Jezus. Ja, dus wij moeten gewoon meer evangeliseren onder moslims. Ja, proclameren. Proclameren. Met nou, kracht. Goed, Dit, uh, ja, de tijd zit erop. Deze aflevering is alweer voorbij. En, uh, we zeiden het net al, de volgende aflevering zullen we uh, dit onderwerp verder gaan uitdiepen en behandelen. Hartelijk dank voor het kijken, tot nu toe. En we zien u graag in de volgende aflevering weer terug.